Mijel de Bruin met het NOS Journaal. Sportbonden die hun plannen willen laten financieren door sportkoepel NOC-NFF... moeten voortaan eerst een integriteitsplan laten zien. Daarin moeten de bonden duidelijk maken hoe ze de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag... en de zorg voor een veilig sportklimaat gaan aanpakken. De afgelopen twee jaar kreeg de Nederlandse topsport te maken met een flinke toename... van het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Belarus stationeert 9000 Russische militairen langs de grens. Volgens het ministerie van Defensie gaan ze deel uitmaken van een gezamenlijke bewakingseenheid. President Lukashenko kondigde begin deze week de oprichting aan van de eenheid, waarin Russische en Belarusische militairen samenwerken. Vanwege de opgelopen spanningen moet dat leiden tot beter bewaakte grenzen. President Knot van de Nederlandse Bank maakt zich zorgen over de gevolgen van de steun voor huishoudens vanwege de hoge inflatie. Hij deelt de zorgen van het IMF dat die maatregelen de inflatie juist kunnen aanjagen. Dat zei hij na de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds. Steun voor mensen die moeite hebben om er rond te komen is goed, zegt Knot. Maar het prijsplafond in Nederland geldt voor iedereen, ook voor mensen die geen steun nodig hebben. Daarnaast is onduidelijk hoe de kosten daarvoor worden gedragen. Dan de Eredivisie voetbal. AZ is zijn koppositie en ongeslagen status in de Eredivisie kwijt. Feyenoord won van de Alkbaarders met 3-1. PSV won overtuigend van de FC Utrecht. In Eindhoven werd het 6-1. FC Twente boekte de tweede overwinning in vijf wedstrijden. In Enschede werd Groningen verslagen met 3-0. En na zeven gelijke spelen verloor NEC vanmiddag weer een keer. Sparta won thuis vrij eenvoudig van de Nijmegenaren met 2-0. Dan nog het weer. Vanavond valt in het zuiden wat regen. Vannacht regent het vooral in de noordelijke helft. Morgen eerst even zon. Al snel vocht dan weer regen. In het zuidoosten is er kans op onweer. Het wordt dan tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat een korte file op de 9 Alkmaar-Amstelveen... bij Amstelveen-Stadshard. Drie kilometer met 10 minuten vertraging...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 Net afstemt. Goeie, goeie dag, het is uh, de 59ste editie van Typisch Lammens. Je bent net op tijd, net op tijd. Want we zijn net begonnen met Benno en met uh, Pepper aan mijn voeten, mijn, een, een, een Roemeense weeshondje. En we begonnen met Nancy Bruinhoge, maar die noemt zich Nancy Boyd uit Belgiëland. Het origineel was van Leslie Gore en het kwam al uit 1964. Ze is echt een coverzangeres. In het volgende lied is Lisbeth List een zonaanbidder, maar dan letterlijk. In werkelijkheid was ze stapelverliefd op Bramse Chaffie. Een liefde die nooit beantwoord werd. We gaan luisteren naar de pastorale. zich ja, deze?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 Dan we gaan erom weer schluchten.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 Ik weet niet of jullie oud genoeg zijn luisteraars om Simon Carmichelt nog te kennen. De man met de kleine leuke stukjes in de krant. In het Parool was dat geloof ik. En daar kwamen al die boeken vanuit bestsellers. Maar ik heb het over Simon en Garfunkel. En scheur die twee nou uit elkaar. Dan krijg je Arthur, oftewel Art Garfunkel... En Simon, Paul Simon. Nou, ze bracht de albums uit als het bekende Bridge over Troubled Water. Maar we gaan nu luisteren naar Art Carfunkel solo met het prachtige Bright Eyes. en Bright Eyes vooral bekend geworden... door die tekenfilm met al die konijntjes. Weet u nog wel, dat is zo ontroerend. Als je tegenwoordig zo'n film zou maken... zou er misschien een wolf in voorkomen. Het is wat vreselijk, hè, die wolven. En die opengereten schapen overal. Ik vind het doodeng. En dat wordt dan beschermd, zo'n dier. Nou, van mij mogen ze een nek om de grenzen zetten. Die beesten onder stroom zetten. Mensen, we gaan naar Nick Simon... Naar Spaanse duiven, mooi nummer van ze, maar ze zijn uit elkaar, maar dat betekent niet dat ze ook een ruzie hebben, hoewel sommigen dat betwisten. Insiders zeggen dat er wel wat degelijk aan de hand was, iets met een vrouw in het spel. Ze zeiden bij Jinek aan tafel dat ze in één zin uit konden leggen, waarom ze op zijn initiatief en dat was niks. Nick, uh, nee, Simon Keizer die nam het initiatief om te stoppen en die zei. In één zin, de lol is weg. We gaan naar Spaanse Duif. Ik wist niets van de liefde, ik toen. Maar ik heb nooit meer zo'n mooie meid gezien. We waren niet te scheiden. Je woonde maar twee huizen van me weg. Tien stappen ver. Op een morgen kwam jouw moeder in En alsof het maar een kleinigheidje was. Jij was Spaans gaan leren. Want jij ging emigreren. Maar wat had je dan dat ik je vriendje was. En ik kan het niet verdragen, je bent en je was het leukste meisje uit mijn klaas. Dat zou je zeggen als je wist dat dit niet voor jou geschreven is, omdat ik jou nog altijd wist.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 Melodie van het leuke programma. Het mooiste meisje van de klas. En als je dat dan ziet. Benno, dan is het altijd wat ellendigs met zo'n meisje aan de hand. Of ze heeft een vreselijke jeugd gehad. Of allemaal traumatische ervaringen. En dan zijn het de mooiste meisjes uit de klas. Waarover het gaat. Ja ik had ook zo'n mooiste meisje in de klas. Maar die kon ik niet krijgen. Die keek helemaal niet naar me om. Nee. We gaan naar Danny Mirren. En dat is een oud collega van me. Die heet eigenlijk Eddie Owens. De platenproducer die ooit uh, uh, het Songfestival representeerde met Dingedong. En... Uh die maakte vlak na de dood van Elvis. Ik geloof dat hij dezelfde nacht nog de studio ingedoken is. Een lied. I remember Elvis Presley. Met fragmenten van Elvis Presley. En dezelfde week lag hij al in de winkel. En men sprak uh, in de media van lijkenpikkerij. Maar de anderen vonden het juist mooi. Die vonden het een mooi eerbetoon aan The King. Eddie zelf zei dat hij het in tranen opgenomen heeft in de studio. We gaan luisteren naar Danny Miller en I remember Elvis Presley.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 Let me free, like he was singing now or never. He's just a golden memory. Good luck, charm is not forever. Good luck, songs. Aan. Hij heeft een boek geschreven daarover ooit. Zo van songfestival Winnaar naar de Voedselbank. En weer terug hoop ik. Ik hoop dat het weer beter met hem gaat. We gaan naar een heel speciaal verhaal, lieve mensen. David Bowie en Mick Jagger. Dancing in the Street. Daar moet ik even wat bij vertellen. Ze stoeien met elkaar voor de camera in hun 1985 ...remake van Dancing in the Street... ...maar het gerucht ging en het verhaal ging... ...dat ze privé veel verder gingen. Dat wordt nu ook bevestigd in een nieuw boek... ...Mick the Wildlife and Mad Genius of Jacker... ...waarin de auteur Christopher Anderson... ...de liefdesrelatie uitgebreid uit de doekendut... ...tussen Mick Jacker en David Bowie... Anderson de schrijver sprak vrienden en familie van de rocklegendes... en tenminste vier van hen vertellen over de affaire van de twee mannen. Ze waren gefascineerd door elkaar. Jacker bewonderde Bowie's creativiteit... en Bowie bewonderde Jackers financiële genialiteit. Toen Bowie en zijn vriend Scott werden uitgenodigd voor een concert van de Stones, betaalde Mick de hotelkamer voor hen en liet rozen en champagne bezorgen met een kaartje. Love Mick. Het was 1973, zoals zanger Chucky Staartscheld vertelt. Het was het glittertijdperk tijdperk en iedereen wilde deel uitmaken van die biseksuele revolutie Bowie experimenteerde in de gedaante van Ziggy Stardust met androgenie en omarmde de glam rock en was open over zijn en dat van zijn vrouw Enzi biseksuele echtelijk liefdesleven Als je daar allemaal over nadenkt dan ga je heel anders kijken en luisteren naar David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Streets Choisir, pour me remplacer. En amour la loi, c'est comme à la Thua Kanye, bravo, je hebt gewonnen. En u kende waarschijnlijk het origineel van Abba de Winner Takes It All. Leuke vrouw was Mireille, al ging ze gebukt onder manager Jimmy Stark... Die dat image van haar eeuwige kapsel en lange jurken in stand wilde houden. Ze wilde juist wat meer sexy voor de dag komen. Maar ze moest vooral seksloos blijven van Jimmy Stark. De manager, net zoals Britney Spears, stond ze zwaar onder contract. En dat was ze privé zeker niet zo stijf. Dat kan ik u vertellen, want ik heb met haar gegeten in... Het was heel gezellig. Vooral het toetje, ja. We gaan naar het bepruikte orkest van Rondo Veniziano. Dat is eigenlijk een André Rieu avant la lettre. Prachtige kledij en uitbundige muziek. En wat hebben ze veel gemaakt. Musica Fantasia. Oh, lekker chillen met Ger. Een heerlijk rondootje bij de koffie. Een rondo Venetiano, een rondootje. Klassieke muziek met een beetje slagroom erbij. Zo'n sfeertje is dat. Lenny Koer en de poppies die zingen over visite... en onder andere over aardstaartjes die op visite kwam. Nou, die kwam echt bij ons thuis op visite in Heemstede. In onze pastorie. Want mijn vader had hem op televisie een programma gegeven. Hij was directeur van de ICON. En dat heette Woord voor Woord. Dat waren bijbelverhalen die losjes verteld werden op een fantastische manier. Door aardstaartjes met hele mooie tekeningen daarbij. We gaan luisteren naar Lenny Koer en die poppies met visite. Wat? Gelammens? Nee, dat is ook niks, joh. ziet er wel van met kuifje wie had dat gedaan? En ken de kikker met de jong vrouwen dat was in mijn doel. De esoterische toer. En toen was ze nog getrouwd met Herman Pieter de Boer... die allemaal van dat soort vrolijke liedjes voor haar schreef. Hij zei me, ja, ze ging me iets te ver door in dat paranormale... toen het huwelijk geplopt was. Ik moet altijd aan mijn moeder denken, die er niet meer is. En dat draai ik dan ook naar voor alle luisteraars... die hun moeder ook zo moeten missen. Ken Smith, eigenlijk heette die Norman Smith... en de prachtige My Mother Was Her Name... Sort of sad, yet somehow happy lines Had worn across her face The way your welcome sign is woven to the mat To give you instant reassurance And always give your pride a place She never really wanted any more A no good queen all the lady with no extra special right to lame She just gave her life as a dedication doet denken was zo'n lieve moeder. Ja, de Supremes mensen, dat was een groep... een van de boegbeelden van de Motown-geluid in de jaren 60... en had veel commercieel succes in de jaren 65 tot en met 69... behoorden ze tot de populairste muziekgroepen in Amerika en Europa. Samen met de Temptations, de Four Tops en Marta en de Vandellas... en andere zwarte popgroepen leverden ze dus een belangrijke bijdrage... aan de wereldwijde doorbraak van de afro-Amerikaanse ritme- en bluesmuziek. We gaan luisteren naar een van de mooiste... Van de Supremes, I Hear a Symphony. Temla Motangeluid van de Supremes gaan we nu lieve mensen naar iets totaal anders. Barbara Streisand en zoals u haar nog nooit hoorde met Avinu Malkenu. Dat is Hebreeuws voor onze vader, onze koning. Dat is een Joods gebed dat deel uitmaakt van de synagogale dienst van de Joodse feestdagen, het Joods nieuwjaar en de grote verzoendag. In deze opname hoor je Barbara Streisand live in Israël waar ze in 2014 dit gezongen gebed uitvoeren. De Barbara Strijzend Avinu Malkeinu. De vrouw waar je ook stil van wordt, ze was beeld en beeld schoon. Vicky Brown. Ze was bekend als soloartiest en ze zong bij de New London Coral van Tom Parker, de meeste producer. En ze verwierf onder meer bekendheid met Stay With Me Till The Morning. En dat kwam van het album The Young Amadeus. Vicky Brown overleed al in 1991, veel te jong aan borstkanker. En in het bos is als eerbetoon... Uh, aan haar het Vicky Brown huis gesticht. Dat is een ne Nederland eerste inloophuis voor volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten. We gaan luisteren naar Stay With Me Till The Morning. <tied>